4 uur. NTO Radio 1. Met Margreet Spijker. Honderden mensen deden mee aan de stille tocht voor de 17-jarige stagiair Mohamed Bouchiki. Hij was het willekeurige, onschuldige slachtoffer van een liquidatiepoging in de onderwereld. Met opiniemaker Wier Duk en met journalist Samira Elkandousi... bespreek ik hoe voorkomen kan worden dat jongeren afgeleiden... en in de misdaad belanden. Dat na het NOS-journaal van 4 uur. Met Lieselot Thomassen. Partijleider Baudet van Forum voor Democratie ziet de aanzwellende kritiek op zijn partij als een compliment. Op een ledendag zei hij dat het betekent dat de partij een reële bedreiging is geworden voor het partijkartel. Forum voor Democratie ligt onder vuur door beschuldigingen van racisme en kritiek op het gebrek aan interne partijdemocratie. Verschillende kritische partijleden zijn de laatste weken groeieerd. Ze spuwden daarna hun gal in de media. Baudet noemt het heftig en ziet het allemaal als een lastercampagne. De Russische minister Lavrov van Buitenlandse Zaken... noemt de aanklacht over de Russische inmenging... in de Amerikaanse verkiezingen gewauwel. Lavrov zegt dat hij eerst feiten wil zien... Gisteren werd bekend dat de FBI een aanklacht heeft ingediend... tegen dertien Russen en drie Russische bedrijven. De Russen wordt verweten dat ze een informatieoorlog hebben gevoerd... via sociale media. Een deel van de operatie zou zijn gefinancierd door een rijke zakenman... die dicht bij president Poetin staat. Turkije roept de plaatsvervangend ambassadeur van Nederland op het matje... omdat een meerderheid van de Tweede Kamer... de massamoord op Armeniërs wil erkennen als genocide... Dat meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu. De gevoelige discussie over de massamoord op Armeense Christenen in 1915 speelt al jaren. Christen Uniekamerlid voor de wind wil dat de regeringspartijen zich er nu officieel over uitspreken. En dat is tegen het cerebeen van Turkije. Op de A13 bij Rotterdam is vanmiddag een baby geboren. De aanstaande ouders waren onder politiebegeleiding op weg naar het ziekenhuis. Maar dat ging dus niet snel genoeg. Moeder en kind maken het goed. De vader is waarschijnlijk wel wat geschrokken, twittert de politie. Het geslacht en de naam van de baby zijn niet bekendgemaakt. Door de bevalling stond er een korte file op de A13 richting Rotterdam. Het weer, het is vrij zonnig met af en toe wat sluierbewolking. Vanavond en vannacht gaat het vriezen met kans op mist. Morgen opnieuw zonnig en dan wordt het ongeveer 7 graden. Hebben we verkeersinformatie? Ja, heel in de geest, zeg het maar. Ja, er staat file op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. bij Utrecht nu 3 kilometer. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Ze zijn de hele dag al bezig met een spoedreparatie, waardoor er drie rijstroken dicht zijn, maar dat is bijna klaar. Op de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen Hendrik door Ambacht en de Randweg Dordrecht, ook nog 5 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd. De vertraging is 20 minuten. De linker rijstrook is dicht.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 Een hoortoestel? Nee, dat heb ik echt niet nodig. Nou, gehoorverlies gaat zo langzaam dat de meeste mensen het niet doorhebben. Vindt u dat anderen vaak mompelen? Dit kan een teken zijn. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl slash mythes. Er komt een dag dat je wakker wordt en denkt... ik wil een beter bed. Nu alle selectmatrassen twee halen, één betalen... al vanaf 299 euro. Kijk op beterbed.nl Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op mythes. Boek nu op zeetours.nl een Middellandse Zeecruise met Norwegian Cruise Line. Inclusief vluchten en premium all-inclusive vanaf 1299 euro per persoon. Op zoek naar een leaseauto met karakter? Neem plaats achter het stuur van de Mazda CX5. Op de met leer beklede stoelen van de Skylease GT. Je favoriete muziek via boze premium audio. Mens en machine in perfecte harmonie. Luxe is standaard bij Mazda. Vanaf 271 euro netto-bijtelling. Mazda. Drive together. Of rijdt deze luxe Mazda CX-5 private lease. Met automaat tijdelijk voor 489 euro per maand. Bij 4 jaar en 10.000 kilometer per jaar. NPO Radio 1. WNL. BNL op zaterdag. Maar spijker. Goedemiddag. Amsterdam viel gisteravond stil... om een doodgeschoten jongen. 17-jarige jongen, Marokkaans-Nederlandse afkomst. Hij kwam om het leven bij een liquidatiepoging. Maar hij was een onschuldig slachtoffer. In grote steden glijden veel jongeren af naar de criminaliteit. Hoe komt dat? Wat is daar tegen te doen? Ik ga daarover straks in gesprek. wnl even Leon Mastik is aanwezig in de RAI in Amsterdam. Want, ja hoor, daar is hij weer. Jaarlijks terugkerend fenomeen, al decennia lang de huishoudbeurs, Is het weer zo'n trekpleister, Leon? Nou ja, als je ze vraagt, zijn er mensen? Die zijn er zeker. En hebben ze wagentjes bij zich om de spulletjes die worden ingeslagen... ook mee te nemen? Die zijn er ook zeker. Want, zo blijkt uit onderzoek, heb ik me laten vertellen... mensen kopen hier gemiddeld voor zo'n 7 kilo, dus dan is een wagentje niet weg... Meer veel vrouwen. En de lucht, ja het varieert van, van strijkwater dat je eruit tot uh, lekker eten. Want er is weer van alles te doen: hè. op het gebied van mode, fashion, maar ook kookworkshops, uh, noem het erop. Van alles. En ik ga me vandaag onderdompelen. Nou, je vermaakt je vast daar, tot later. En de halve finale van het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam is van start gegaan. We hebben straks contact met de verslaghefster Marcella Mesker. Wilt u meepraten kan Twitter via hashtag WNL of via apenstaatje WNL op zaterdag. Nu eerst het nieuws van dit weekend in de drie van WNL. In de moskee in Hoorn is gisteren een preek voorgedragen... die vermoedelijk vanuit de Turkse staat was gedicteerd. Het Turkse leger voert een heilige strijd... en Turken moeten streven naar martelaarschap, zo klonk het in de moskee. De SP en de PVV noemen het een ernstige zaak... en willen erover in gesprek met minister Koolmees... van Sociale Zaken en Integratie. U hoort Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid namens de SP. Uh, het is niet de bedoeling dat het Turkse nationalisme en de Turkse politiek hier geïmporteerd wordt in de moskeeën in Nederland. Uh, kijk, wij staan voor integratie. En op het moment dat de Turkse regering, dus de lange arm van, uh, van Erdogan, zich uitstrekt tot de moskeeën in Nederland, ja, dan, is, uh, dan is de grens bereikt. Dus uh, ik heb uh, deze zaak uh, voor het vragenuur dinsdag uh, aangemeld. En dan wil ik weten wat de regering uh, hiermee doet. Klaas Derkel, fractieleider van de VVD... zegt het aftreden van minister Halbezelstra Zijlstra niet te hebben zien aankomen. Hij vertelt dit in het televisieprogramma College Tour... dat morgenavond wordt uitgezonden op NPO 2. In de loop van maandag, toen het artikel las... dacht ik ook nog van ja, het is niet fraai. Mm -hmm. Maar toen ik alle reacties zag en dan zie je ook vragen opgeholpen worden... waarvan ik dacht ja, oké, okay, die heb ik zelf niet... Die zijn mij niet te binnen geschoten over uh, de, de, uh, ja, hoe je dan nog acteert... of in de relatie met ma 17 dat Jesse uh, Klaver ja. ook vroeg. Een opmerkelijke verklaring van de vermoedelijke moordenaar... en verkrachter van Milika van Doren. De man verklaarde tijdens een politieverhoor... in 1992 door een geest te zijn overgenomen. De verdachte zou zichzelf daarom niet schuldig vinden. Dat opmerkelijke verhaal bracht de Telegraaf vanmorgen. Uh, journalist Mick van Wely, jij schreef het verhaal. Dag, Mick. Hi. Wat zei hij nou precies, die verdachte? Nou ja, hij, hij vertelt hoe hij destijds haar uh, s'nachts ontmoette. En, uh, dat is meer dan 25 jaar geleden. En hij vertelt dat hij ja, zingend op de fiets zat... onder invloed was en, en Milika, of in elk geval een vrouw, zag. En dat toen op dat moment uh, ja, er een geest in hem kwam. En uh, dat vertelt hij dan tijdens het verhoor. Van, uh, een geest kwam in me en, en op een gegeven moment was de geest weer weg... Dus hij zegt, ja, ik, ik, ik kan er niks over zeggen. Ik voel me niet schuldig. En uh, dat is het eigenlijk. En hij toont eigenlijk aanvankelijk of niet verhoren weinig empathie. En later, als het hem echt, echt nadrukkelijk wordt gevraagd... dan zegt hij wel dat het erg is. Maar het, het, het, ja, het, zijn, het is een hele vreemde verklaring. Ik heb het eigenlijk zelf meegemaakt. Hij heeft er wel heel lang over gezwegen, over die, die geest uit 1992. Ja. En hij is tegen de lamp gelopen na DNA-onderzoek, hè? Ja. Dat klopt, er is echt 25 jaar lang gejaagd op, uh, ja, op, de, op de moordenaar van Milika van Doorn. En uh, nou, als laatste een, een middel hebben ze eigenlijk DNA-verwantschapsonderzoek ingezet. En er zijn uiteindelijk 133 mensen, uh, 133 mensen is DNA gevraagd. En uh, ja, eigenlijk was dit de enige weigeraar, uh, deze meneer Hussein. En omdat zijn broer wel DNA afstond, uh, ja, zo zijn ze dus bij hem uitgekomen. Dat kan via die methode. En het, eigenlijk is het ook wel... Ik verbaas me dan vaak over van als iemand in staat is om zo'n erg delict te plegen, een verkrachting en een moord, hoe kan iemand dan zo lang dan niks meer doen? Hè? Want ja, als, als hij namelijk een ander delict had gepleegd, was hij tegen een lamp gekomen, was een DNA-meetje geweest en klaar. Ik, ik vind het altijd heel wonderlijk. Dat zag je ook bijvoorbeeld bij Marianne Vaatstra. Ook één keer iemand die echt iets verschrikkelijks doet en daarna al die tijd gewoon zich koestert. Het is inderdaad een zaak die heel veel vragen oproept. Weet je al wanneer de zaak voor de rechter komt? Ja, dat zal volgende maand zijn voor het eerst. En dan, dan is het een, een pro forma zitting. En wat natuurlijk interessant wordt... is, is, ja, is er echt een steekje los bij deze meneer. En, en, eh, misschien wordt hij onderzocht in het Pieterbaancentrum. centrum. Eh, er, er zou dan een TBS kunnen op worden gelegd. Misschien fingeert ving, hij dit wel, dat er aan de gedrag. Dus het wordt erg interessant. En eh, ook daarover is nog niets bekend... Uh, maar ik denk dat de zaak inhoudelijk uh, tegen de zomer aan zal worden behandeld. Dankjewel, je Mick van Weli van de Telegraaf. Ook de plaatsvervangend Amsterdamse burgemeester Josiat van Aertsen... liep gisteravond mee met nog honderden mensen in een stille tocht... voor een 17-jarige stagiair Mohammed Boutiki. Mohamed werd twee weken geleden doodgeschoten... bij een liquidatiepoging in een buurthuis. Maar hij was onschuldig, gewoon op de verkeerde plek. Bij ons te gast zijn twee journalisten, Wiertje Duk en programmamaakster Samira El Elkandousi. Hartelijk welkom, jullie beiden. Samira, jij hebt een hartenkreet geschreven in het Parool. En jij wilde bijvoorbeeld dat er niet alleen maar een stille tocht zou zijn... maar dat er juist gesproken zou worden. Was je ook niet bij de stille tocht? Ik was gisteren niet bij de stille tocht... Um, ik heb wel de beelden gezien vanochtend op Facebook. Ze waren ook gisteren live op Facebook, uh, de stille tocht. Um, ik kom zelf uit... Uh, ik ben zelf Marokkaans. Ik ben hier geboren. Uh, ik heb er altijd uh, items over gemaakt. En um, me verwonderd over de dingen die spelen en de enorme stilte die er hangt om de problematiek. Ik heb ook vaak veel over me heen gekregen... als ik bepaalde onderwerpen aan de kaak stelde. Ik werd dan voor verraadster uitgemaakt. En ik zag het juist altijd als een vorm van verraad, die stilte. Dus ik had gisteren ook van, laten we geen stille tochten meer houden... maar laten we schreeuwen, laten we praten, laten we uitroepen... dat, dat er echt iets aan de hand is, want wij zijn gewoon onze jongens aan het verliezen. Ik heb zelf ook een zoon. En ik moet er niet aan denken een dat Een heel hij... schattig kleintje, zag ik net. Ja, dat hij straks op de verkeerde plek rondloopt. En dat hem dit dus overkomt. Oh. Uh, <coughs> Wiert, uh, uh -huh. ik neem aan dat jij ook niet bij de stille tocht was. Maar dat is uh, Nee, een ik was guess. elders. Ja. Jij, was, jij was elders. Is het, is het goed om geen stille tochten te houden... maar vooral heel veel te praten over wat hier gaande is? Um, nou, er is niks mis, mis met zo'n stille tocht, maar wat het probleem is... en daar heeft Samira groot gelijk in... dat is dat er binnen de gemeenschap uh, een onwil heerst... om concreet en eerlijk uh, een probleem aan te stippen. Dat uh, mede als gevolg heeft dat een heel groot aantal jongens... uit Marokkaanse-Nederlandse kringen uh, ontspoort. Maar wacht en... even, waarom is dit een specifiek Marokkaans probleem? Dit... Nou, dat heeft, dat heeft met voor alles te maken. Sowieso met emigratie, sowieso ontwrichtend altijd. Dat heeft te maken met de culturele achtergrond. Een groot gedeelte komt uit de Berber-gemeenschap. Daar zijn allerlei sociologische, antropologische analyses op los te laten. Maar het, en dat is ook al lang gebeurd. Maar wat het, wat het echt het probleem is, vooral ook op dit moment... met de opkomst van partijen als Denk en Nida, dat is dat... De, er een weigering is vanuit het gevoel van schaamte, vanuit de eercultuur... dat weet Samira allemaal veel beter uit te leggen dan ik... Uh, om dit werkelijk te benoemen. En het probleem kan alleen maar opgelost worden als het ook echt eerlijk onder ogen wordt gezien. En ik was afgelopen week zelf in, in debat in Rotterdam met mensen van Denk. En dan zie je weer hoe over dit soort problemen, want het is, dit is, er is een aantal problemen natuurlijk die, die te maken hebben met integratie, ook met de islam. En hoe zij, hoe de enorme weerstand en de onwil van deze mensen om daar echt, om überhaupt het probleem te formuleren. En, Laten wij en dat zij, dan hier doen, want daar, daar zijn jullie hier voor. Nou, het gevaar is nog even, het gevaar is dat zij zich nu politiek organiseren. En dus die, die onwil die wordt nu ook gepolitiseerd, zeg maar. Dus, maar goed, het is een weer ander probleem. Wat ik zo mooi vond aan de hartekreet in het parool. was dat het uh, helemaal geen politiek issue was. maar een heel menselijk probleem. Ja. en heel sociaal probleem. En dat zit hem in de rol van de vader in de Marokkaanse gezinnen. Wat is het dat die vader zo belangrijk is. en waar gaat het mis, Samira? Kijk, je kan alleen maar iets geven. wat je zelf in je hebt. Dus die vaders zijn blijkbaar. Uh, ze hebben gewoon niet de, de, de, de wil, de, ze hebben het niet in zich om die liefde aan hun zoons over te geven. Hebben ze het niet in zich of laten ze het niet ze zien? Ze kunnen het niet laten zien. Goed dat je het zegt. Ik weet ongeveer waar veel van dat soort jongens vandaan komen. En het zijn gewoon vaak grote gezinnen vaders die een afwezige rol hebben. Dus ze zijn wel in huis aanwezig... maar ze praten niet echt met hun zonen. Dus er hangt altijd een bepaalde muur om die vader heen. Je moet eigenlijk bijna een soort van kaartje trekken... om met hem te kunnen praten. Goldt dat ook voor jouw vader? Dat geldt ook voor mijn vader. Ja, dus je weet waar je het over nieuw. hebt? Ik weet zeker waar ik het over heb. Ik heb het zelf ook meegemaakt en ik maak het nog steeds mee. Ik ben wel op een gegeven moment aan mijn vader gaan vragen... Van, hou je wel van mij om wie ik ben? En toen was het, ja natuurlijk, wie houdt er nou weer niet van zijn kind? Maar hij heeft het nog nooit tegen me gezegd. En ik heb ook een hoop zelf op straat moeten uitzoeken. En Liefdeloze ik had... vader, althans zo lijkt het. Ja. En is, dat, is dat een, een, een belangrijk uh, uh, probleem? Ze hebben wel liefde in zich, maar ze kunnen het niet uiten. En ook niet met complimenten. En wat ik om me heen heb gezien dan, is dat die jongens... omdat ze dus in hun vader niet echt een role model zien... Uh, ja, gaan ze op straat, gaan ze met neven die in dat wereldje zitten... met vrienden. En dan voor je het weet, komen ze in de drugs terecht. In de drugswereld. Ja. En hun vaders weten niet echt wat er precies aan de hand is. Die band is er ook niet. En dan... Uh, Okay, glijden dus ze dus af. Denk, denk jij ook wie dat het waar is... dat bijvoorbeeld uh, Nederlandse uh, jongens... een betere band hebben met de vader... en daardoor minder snel afgeleiden uh, in de criminaliteit... dan Marokkaanse jongeren? Zou daarin zitten, denk jij ook? Nou, kijk, wat hier aan de hand is ook... en dat heeft met de immigratie te maken... Dat is dat heel veel van deze vaders van hun voetstuk zijn gevallen. Dit, we hebben het hier over... Uh, tijd over eerste generatie gastarbeiders. En die zijn naar Nederland gekomen, dat geldt ook binnen de Turkse gemeenschap... die zijn naar Nederland gekomen met de hoop om hier rijkdom te vergaren... succesvol te worden. En dat is natuurlijk in verre uit de meeste gevallen helemaal niet zo geweest. Heel veel van hen zijn uh, werkloos geworden, in de ziektewet gekomen. Dus die mensen zijn vaak, moet je, echt, moet je niet vergeten als wij over Marokkanen en Turken praten... deze mannen, die zijn vaak... In die zin ontmand, zeg maar. Die komen uit een cultuur waarin mannelijkheid en man zijn heel belangrijk is. Die mislukken dan eigenlijk grotendeels. Dat vinden zij dan zelf. Hè. In onze samenleving. Ze raken vaak aan de drank. Ze raken vaak depressief. Dat zijn allemaal echt concrete problemen. En dan gaan die jongens. En dan moeten ze hun jongens opvoeden. En dat kunnen ze dan niet. En dan ontsporen die jongens. En dan speelt er ook nog eens een keer. En dat moet je ook onder ogen zien. de Islam een hele belangrijke rol. Omdat vanuit de islam. Die jongens wordt wijsgemaakt ook. Dat zij eigenlijk superieur zijn. Aan autochtonen, omdat he, de islam is superieur aan het christendom, aan het jodendom. Dus als ze gaan stelen en zo, dan is het helemaal niet zo erg eigenlijk, omdat je steelt van die ongelovigen, dat wordt hen dan wijsgemaakt vaak. Daar ben dus jongens... ik het niet mee eens, sorry. Die jongens die ik ken hebben niks met islam. Uiteindelijk... Ze doen er helemaal niks mee, ze zitten achter chickies aan met een ja. j reed <coughs> grote billen, ze gaan uit, ze gooien geld op vrouwen, ze, hebben, ze zijn heel ver van islam af. Waren ze maar wat een groot deel van hen, of Een deel van hen uh, komt uiteindelijk weer terug bij die uh, islam en wordt dan bijvoorbeeld uitreiziger en zo. Maar het, het, ze groeien op binnen, ik zeg niet dat ze goed gelovig zijn of zo, juist En nee, Ze groeien op in een macho in een, cultuur. In een macho Marokkaanse Berber-Islamitische cultuur. Maar die waar vader, waar die zich zegt... heel ver afstaat van, nou, maar Samira, waar die hier, hier gelden. Is het, je het niet met je dat, eens, hoor, is dat het zo dat ze dan gaan stelen... en dat dat goed wordt gekeurd, want ze schieten op elkaar, hè? Die Marokkaanse jongens zijn elkaar aan het vermoorden, niet Nederlanders. Nou ja, ze, ze dus, schieten dus op elkaar dat, dat... vanwege de macht in de Amsterdamse onderwereld. Nou, maar... maar als ze dan massaal op Nederlanders zouden gaan schieten... zouden jou, zou jou, zou jouw woorden naar mijn inziens kloppen. Oké, okay, uh, wat, ik, wat, ik, <lacht> wat ik heel interessant vind, is ja. dat jij schrijft... jij zo'n vader begrijpt de luxe problemen van zo'n lief niet. Want zo'n lief heeft toch te eten en een dak boven zijn hoofd. En uh, schrijf jij in jouw verhaal, in het uh, parool... op jouw leeftijd liep ik met een lege maag en op blote voeten naar school. Dus. De, ja. Dus begrijpen gewoon niet wat de belevingswereld is. Maar keuren zij het dan wel goed dat ze afglijden... en in nee. de criminaliteit belanden? Nee. nee wat wat Wiert net zegt, daar ben ik het dan wel weer mee eens. Ze op, op een gegeven moment... Ze, ze, ze hebben het gevoel alsof die kinderen gewoon als zand... door hun vingers heen glippen. Ze hebben er geen vat meer op. Ze begrijpen niet wat daarbuiten gebeurt. Ze missen gewoon die kennis en informatie... om te weten wat er in die buitenwereld van die kinderen Hoe gebeurt. Hoezo hebben zij die kennis en informatie niet. Omdat er geen communicatie is binnen die gezinnen. En daarom zei ik ook, geen stiltes meer, maar laten we praten... Laten we beginnen met gewoon schreeuwen en het eruit gooien en praten. Maar je weet dat dat niet gaat gebeuren, Samira. Want dat, dit, dit, dit wordt al zo beginnen. lang gevraagd ook en geëist van die ouders. Volgens mij is de enige echte oplossing. Als je echte hebt voor dit. dat is een immens probleem. Maar waar waren Nederlanders en, 50 jaar geleden? Niet, Toen was niet, alles niet, toch ook taboe? Jawel, Hier. maar dat... dat, dat toen leden niet massaal Nederlandse jongens af in de criminaliteit. Ja, maar dat was een andere tijd. Nee. Er waren geen videoclips met vrouwen met dikke billen en pistolen. <laughs> Kijk, we, de de politiek... Volgens mij ligt het niet aan de vrouwen met de dikke billen. Nee, dat we, we dat De verheerlijking dikke billen van geweld is de laatste tijd wel... via videoclips en tv en series enorm overal aanwezig. Ja. En jongens, dit is ook niet iets wat Marokkanen twintig jaar geleden doen. Dit is wat de jeugd nu doet. De gangstercultuur ja. bedoel je. Dat, Jij, dat Samira, wel... zegt dat er toch een rol is ook voor de moskee. Wat, welke nou, daar rol zie je daarin? Daar, daar da komen ze wel. Daar, daar, kan, daar zou je ze kunnen bereiken, maar als er een andere weg is... hoe je die vaders kan bereiken... Nou Bijvoorbeeld door ze met Nederlandse ouders te laten praten... die, uh, die uh, een andere kijk op de zaak hebben. Want blijkbaar praten ze alleen met elkaar. Dat kan, maar ik denk niet dat... Maar is dat zo? Praten de, de Marokkaanse of... vaders vooral met elkaar? Um, ja, ja, maar Nederlanders praten ook niet met Marokkaanse vaders. Het moet van twee kanten komen... Ik denk, segregatie ja. zijn om ja. dit is allemaal het is ook gecompliceerd, omdat er zijn ook hele succesvolle Marokkaanse gezinnen... middenklasse gezinnen. Gewoon, die kinderen doen het prima, die ouders doen het prima. Die en die praten belanden wel, niet in de criminaliteit. Nee, die praten wel ik met gewoon. de buren en zo, weet je wel. Ja. Die gaat gewoon puur met elkaar om. En het is ook een probleem van onderklasse, eerste generatie vader... Ziet gewoon, die totaal mislukt is in de eigen ogen. En het voorstel dan van Samira om dan via dat moskee te proberen... die ouders te bereiken, dat is heel lovenswaardig. Alleen ik zou juist zeggen, probeer religie zo ver mogelijk... daar vandaan te houden. Omdat de islam heeft aangetoond in het westen toch heel problematisch te zijn, omdat het zo'n hele eigen religie is... met eigen opvattingen, eigen regels... die heel moeizaam eigenlijk past binnen onze samenleving. En je wilt juist die jongens betrekken bij onze samenleving... voor zover dat nog mogelijk is, hè, want een aantal van hen is gewoon zwaar crimineel. Die moet je gewoon opsluiten. Maar als je wilt dat niet meer van die jongens ontsporen... moet je ervoor zorgen dat ze, dat ze gewoon beter... De... <lacht> ik moet er bijna op lachen, want het gaat niet lukken... maar dat ze beter nog integreren in de Nederlandse samenleving. Alleen, ik zeg nu al, dat gaat je niet lukken... want de, de wil is er niet en ze kunnen gewoon schatrijk worden met waar ze nu mee bezig zijn. En ze gaan echt niet op een baatje tijdens het uitkomen. Ik heb hier een, een, een bijdrage ook van de vader van de gedode Mohammed. Want die was ook gisteren even aan het woord tijdens die stille tocht. Met mij en mijn familie, wij voelen een heel verdedigd. En tegelijkertijd, wij voelen dat onze onschuldige uh, kinderen naar een betere plek. Belangrijk is dat ik begrijp dat alle ouders van Nederland zijn gerakt. Dus belangrijk dat onze kinderen moet veilig zijn. Ja, dat is natuurlijk wel heel belangrijk dat hij dat nu zegt. Dus wat dat betreft kan het iets uitmaken dat hij nu wel praat en zegt: uh, Dit ja. is een heel groot probleem, dat, dat er geen veiligheid is voor, voor onze kinderen. Laten we ook nog heel even luisteren naar de organisator van deze stille tocht. Heel betrokken in de buurt: Stefanie Franco Martins. Ik vrees heel erg voor de rest van de buurt en voor de rest van de, mijn buurjongetjes. Want ik heb ze allemaal zien opgroeien. Dus het zou heel triest zijn als ik nu binnenkort weer een stille tocht zou moeten gaan organiseren. Ja, jij uh, knikt, uh, Samira. Want uh, zo voel jij dat ook. Um, ja, Wiert, jij bent heel somber. Jij denkt uh, de integratie is mislukt. Maar ja, je moet ergens beginnen, zeg jij, uh, Samira. Tuurlijk. Kijk, Wierd Wat zou het vervolgende zijn? slaan bij. De, deze jongens zijn helemaal in de ban van hebzucht. Ze zijn zo hebzuchtig. Het draait alleen maar om geld en om status en om gezien worden. En ze denken daar niet eens over na. Dus ik begrijp niet als je, waarom je zegt je dat bereik ze via haalt. de moskee. Dat zou ik zeggen. Nou, laat dan die moskeeën de buiten. Die vaders wilt bereiken. Ik heb niet gezegd dat je per se dat via de religie moet doen. Deze jongens zijn zo ver dat is, dat, nou, die, die dan gaan denk ik niet dat naar de je de echt de grenzen van de rechtsstaat moet gaan opzoeken... en gewoon heropvoedingsprogramma's moet gaan ontwikkelen voor deze jongens. En misschien ook wel voor een deel van die ja. families, want anders gaat het je gewoon echt je niet lukken. Je moet het hele gezin aanpakken, vader, ja. moeder. En dan moet er misschien vanuit de overheid moet er echt verplichtingen komen. Ja. Welke, verplichting? Welke verplichting of wat voor uh, boetes denk je aan? Nou ja, goed, kijk, ik ben natuurlijk geen politicus... maar als ik dan zo hardop denk ja, dat je bijvoorbeeld... Uh, ja, gaat verplichten om uh, communicatietrainingen te doen uh, binnen gezinnen. Als je ziet dat een gezin al bijvoorbeeld problematische signalen vertoont... dat je echt uh, in gaat mengen als overheid. Want je moet, we kunnen beter voorkomen dan genezen. Alsnog Nederlands nemen. leren bijvoorbeeld... Ja. Uh, je kunt een puntensysteem, op, sorry, een puntensysteem bedenken bijvoorbeeld. Voor families die, die gewoon modelfamilies zijn bijvoorbeeld. Dat je die echt naar voren trekt. Die kennen we allemaal. Van die hele succesvolle Turkse, en Marokkaanse families en zo. Plaats en die, laten op die op een vierde wel. Ja. Laat die zien in de wijken zo. Laat die een rolmodel zien. Laat zien dat dat eervol is. En niet dat gesteel van oude vrouwtjes en het gehandel in drugs en zo. Laat de toon aan dat dat gewoon eerloos is. Maar dat, dat, dat vereist heel veel inspanning en zo. Maar ja, anders. Anders verliezen we die kinderen gewoon. Ik wil jullie hartelijk danken, Wier Duk en Samira El Elkandouchi... voor jullie bijdrage. Wij gaan naar uh, De Rai in Amsterdam. Sinds uh, 1955 in het teken van de huishoudbeurs... alsof er niets is veranderd, maar dat is niet waar. Vrouwen en uh, ook mannen kunnen er terecht voor de laatste trends... en dat doen ze nog steeds. Verslaggever Leo Mastik, jij hebt een uh, grote tas bij je, neem ik aan. Sorry wat zeg je Margreet? Dat dus je denk ik toch ook een hele grote tas hebt meegenomen. Nou ja, ik, ik heb een hele grote microfoon bij me. Dus ik denk, laat je tas maar eventjes thuis. Maar ik loop wel echt net voordat je naar me toe kwam. Daarom was ik een klein beetje afgeleid. Misschien wel de grootste koffer tegen die ik net heb gezien. Dat is echt zo'n zo koffer waarmee je naar, naar Amerika of wat op vakantie gaat. Er past echt heel veel in. En ik zei het net al, hè, 7 kilo nemen mensen uh, gemiddeld mee uh, vanaf de beurs. Uh, beursmanager Nicole uh, Babay. Goedemiddag. Uh, het is ook goed druk weer dit jaar. Ja, het is weer lekker druk. Iedereen uh, is uh, met uh, volle bussen en auto's weer naartoe gekomen. Wat blijft toch die aantrekkingskracht geven vanaf deze beurs? Want het is ieder jaar weer volle bak met heel veel vrouwen en ook een paar mannen. Ja, nee, Ik denk dat het gewoon uh, elke keer op de generatie wordt overgeslagen. Zeg maar. De moeder neemt de dochter mee. En ondertussen gaat de dochter weer met vriendinnen uh, op pad. En voor ieder wat wil. Dus je kan een tattoo laten zetten. Maar je kan ook schoonmaakproducten kopen. Je kan uh, heel veel shoppen, kleding. Noem maar op, workshops. Dus voor ieder is het wel wat, uh, wat te doen. Jij heeft ook een thema. Dan kijk ik bij u. U heeft een mooie gouden broek aan. Want het thema is goud. Ik val zelf enorm uit de toon. Uh, ik heb me er niet aan gehouden. Leg eens even uit. Wat is het idee achter dit thema? Nou, we zijn natuurlijk geïnspireerd door... de Olympische winterspelen. Dat lukt aardig dan? Ja, zeker. De sporters gaan voor goud en de huizenbeurs gaan natuurlijk ook voor goud. We hebben een Olympisch café ingericht... zodat er geen enkele wedstrijden die er nog moet gaan worden... of andere wedstrijden gemist hoeft te worden. En, nou, en vrouwen houden ook gewoon van goud. Van glitter, van glamour. Dus uh, op die manier willen we de vrouwen een beetje bedienen. Nu zegt u ook, hè, al die jaren, het is erg veranderd. Het is steeds meer geworden. Maar ik hoor u telkens zeggen, de vrouwen, die staan nog steeds centraal. Hè? Wat, wat, wat leg eens uit? Ja, we, uh, komt hier zeg maar. Ja, nou, 90% is vrouw. Dus, uh, en we richten ook wel echt ons voornamelijk op de vrouw. Dus allemaal leuke hebdingetjes, make-up, dat soort dingen. En, ja, en wie, het is gewoon, uh, ieder, ja, iedereen komt hier zeg maar, van jong tot oud. Van de mensen uit het westen, uit het West, oosten, uit het Oost, noorden, uit het Noord, zuiden, maakt niet uit. Iedereen komt hier. Nou ben ik nog een klein beetje weggebleven bij de make upjes Maar goed, je zit hier ook allemaal huishoudelijke apparaten Maar ik moet zeggen, ik word enthousiast van iets. Want je hebt ook van die coole robotdingen. U zei het al, techniek. Wat zien we hier nou voor iets uh, bijzonders? Dus hier word ik enthousiast van. Ja, ik word hier zelf ook enthousiast van. Deze ga ik zeker zelf ook aanschaffen. Het is een, uh, een robot die je met een app kan bedienen. En die kan gewoon je ramen zemen. Er zit een snoer aan van 6 meter. Dus dan kan je van een afstand kan je, gewoon <laughs> je ramen zo kan je op de bank zitten en dan kan je gewoon kijken hoe je van zemt wordt. Ja, even voor je beeld, Margreet, het is een soort tosti-ijzer dat tegen het raam gekleefd zit. En dat gaat dan, dan zo helemaal langs. En dat betekent volgens mij, ja, ik schat dat eventjes in, maar dat je gewoon op de bank kan blijven zitten. Ja, ja en in mijn geval, ik heb ook van die hoge ramen, zeg maar... Buiten. Dus volgens mij kun je ook gewoon vanaf de tuin zelf even je ramen zepen zonder dat er glazen wassen bij hoeft te komen. Hoeveel mensen kopen dit soort, want ik neem aan, hier zit een prijskaartje aan. Zijn, Zijn er dat... echt mensen die dan tot aanschaf overgaan op zo'n beurs? Ja, zeker, zeker. Daar komen echt mensen die uh, gemiddeld uh, wordt hier 100 euro per persoon uitgegeven bij de standhouders. Dus dat is echt ongelofelijk. Nou, kijk aan, geet uh, 100 euro gemiddeld, dat is best wel veel. Zeker, ja, ik zou er misschien eventjes van tevoren wat pinnen om het mee te nemen als je je een beetje aan het bedrag wil houden. Maar mensen laten zich in ieder geval niet tegenhouden. Dat lijkt ook wel uit die eerder genoemde koffers. die gewoon rammetje vol mee naar huis gaan. En zometeen nog eventjes meer over die economie. Want het gaat kennelijk goed. Mensen hebben wat te besteden, denk ik. Nou, dat mag ik hopen. Dan gaan we het inderdaad uh, later in deze uitzending van WNL op zaterdag ook over hebben. Over uh, onze booming-economie uh, en wat we daar dan precies van merken. Wel heel opmerkelijk dat er nu robots te koop zijn op de huishoudbeurs. En wat een zwarte dag voor de glazenwasser, wat dat betreft. Dankjewel voor nu, uh, Leon. Graag tot later. Ja, je kan het ook worden nu. Uh, ja, uh, wat jij wil. Wie is, uh, daar gaan we het straks over hebben. Wie is de beste volksvertegenwoordiger in jouw gemeente? Vanaf deze week kun je lokale helden nomineren voor de titel Beste Raadslid van Nederland. Wij gaan dat erover hebben met de nummer 1 en de nummer 2... van de vorige verkiezingen. En dat zijn mensen die inmiddels geen raadsleden meer zijn. Is dat toeval of niet? Tweede Kamerlid voor D66 Jan Paternotte is hier straks... en een Tweede Kamerlid voor het CDA Anne Kuik. Dat en meer na het NOS-journaal van half 5. NPO Radio 1. Hier is Lieselot Thomassen.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 En de Bulgaar Dimitrov heeft de finale bereikt van het ABN amro Toernooi in Rotterdam. In de halve finale moest zijn tegenstander, de Belg-Covain, in de tweede set opgeven vanwege een oogblessure. In de finale treft hij de winnaar van de partij tussen Roger Federer en de Italiaan Seppi. Dankjewel, Lieselot en Peter kuipers munneke Wordt het morgen ook weer zo'n mooie dag als vandaag, nu we binnen zitten? Absoluut, <laughs> uh, want ja, van mij mag het echt elke dag zo winter zijn. En de hele winter mag wat mij betreft zo duren. En wat dat betreft ben ik op, eens. op mijn werken bediend. Uh, want morgen wordt opnieuw best wel zonnige dag. Opnieuw moet ik wel even kanttekening bij maken. Want het was namelijk in het noorden en het oosten van het land... helemaal niet zo'n zonnige dag vandaag. Het was best wat hoge bewolking en de zon had echt wel wat moeite... om daar doorheen te komen, nog steeds wel in het oosten van het land en ook in het noorden. Um, maar goed, dat gaat vannacht wel verdwijnen. Ja, dan heb je er natuurlijk niet zo heel veel aan dat die bewolking er vannacht niet is. Uh, dan gaat er in het noorden en het oosten misschien een beetje mist ontstaan. En doordat het zo helder is, gaat het ook flink afkoelen. Min vijf in het binnenland en aan de kust wordt het zo min drie. Staat bijna geen wind. En morgen begint de dag dan in het noorden en het oosten misschien met een beetje mist. Nou, die lost dan in de loop van de ochtend zo'n beetje op. Uh, dan gaat het ook weer boven nul worden overal. Sterker nog, het wordt smiddags uiteindelijk zo'n 6 tot 8 graden. Nog steeds bijna geen wind, veel zon. In de middag hebben we in het noorden en het westen van het land wel wat meer bewolking. En dan morgenavond en in de nacht naar maandag, dan gaat het ook regenen. Lekker in de nacht. Nou, prima. Dat is inderdaad prima. Hoewel, het kan dan glad worden? Ja, of zo dat koud, is iets nou wat niet. voor maandagochtend heel misschien een kleine rol speelt. Vooral in het oosten, zuidoosten van het land. Dan zou die regen over kunnen gaan in een beetje natte sneeuw. Maar echt grootschalige gladheid verwacht ik daarbij eigenlijk niet. En de, en de rest van de week wordt het dan ook uh, vooral weer zo lekker zonnig? Nou, maandag is dan heel eventjes een, een wat meer bewolkte dag. Maar daarna dan keert de zon weer terug. Het wordt echt een hele zonnige week. Met uh, temperaturen die ook steeds verder naar beneden gaan. In ieder geval s'nachts. Uh, de, de temperaturen komen de in de nachten uit op zo'n min 4 tot min 6 graden. Uh, wie dan meteen gaat denken aan schaatsen, die, daar moet je nog een klein beetje voorzichtig <laughs> mee zijn. Want overdag uh, lijkt de temperatuur toch wel wat te gaan stijgen. Het is tenslotte eind februari. De zon die wordt al wat krachtiger overdag. Dus ik denk dat de temperaturen overdag uit gaan komen op zo'n 4 of 5 graden boven nul. Oké, okay, nou maar heel erg fijn winterweer wat ons betreft. Hè? Dankjewel, Peter Kuipersminneke. Goedemiddag. De Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang is een Tongjolympic in Milaan. Olympisch nieuws met Geo lippens. Het is Jorien Termos niet gelukt om haar individuele short carrière af te sluiten met een Olympische medaille. Ze kwam tot in de finale, reed daarin regelmatig voorin. maar zakte aan het eind van de race naar achteren en eindigde als vijfde. Ondanks dat ze naast de medailles scheep, was Termos erg tevreden met haar dag. Ik ben super trots om hier euh, nou ja, zo te mogen staan en ook al is het geen medaille. Het voelt uh, als meer als een waardig afscheid. Twaalf uh, jaar hard geknokt voor deze sport. En nu staan we gewoon fucking bovenaan. En uh, zijn we gewoon wereldtop. Ja, dat is toch wel heel cool om uh, ja, op je beste race uh, Afscheid te nemen. Afscheid met een glimlach, dus Shinky Knecht stond na afloop met een heel ander gevoel de perste woord. Hij werd gedisqualificeerd in de kwartfinales en snapt er zelf heel weinig van. Nou, ik volgens mij denk het gewoon hartstikke goed en uh, was er niks in de hand. Volgens mij weer op lijn, maar uh, scheidsrechter was er niet eens, denk eens. Ja. Maar ging je die bocht ook te wijd in en je ziet ook jouw arm, je elleboog? Ik zie wel, ga je in te wijd in, ik ben er gewoon voorbij en dan is klaar. Meer hoef je niet te doen in deze wat, maar dit was echt een hele. Uh... Hele bijzondere ook Van blijdschap naar teleurstelling en weer terug naar blijdschap. Want Kimberly Bos, de skeletonster, is hartstikke blij. Ze eindigde vandaag als achtste bij die Olympische discipline. Ja, ik ben heel blij. Ik ben achtste geworden op de Olympische Spelen. Op mijn allereerste Olympische Spelen. Als de allereerste Nederlander ooit in mijn discipline. Ja, ik kan niet trotser zijn. Het goud ging naar de Britse Lizzie Jarnold. Vier jaar geleden pakte Jarnold in Sochi ook al het goud. Dat doet ze nu dus dunnetjes over. En de grootste verrassing vandaag, en misschien wel de grootste verrassing van de Spelen, komt uit de skisport. Topfavoriet. Lindsay Von viel bij de Super G net naast het podium en de winnaar werd een snowboardster. De Tsjechische Esther Ledecka bleek als snelste beneden en daar had niemand rekening mee gehouden. Zij zelf trouwens ook niet. Na afloop dacht ze dat er een foutje was gemaakt. Overigens komt Ledecka ook nog in actie bij het snowboarden en daar is ze dan wel weer de favoriet. En dan de dag van morgen, dan wordt er weer geschaatst. Dan is het de beurt aan de sprinters. De 500 meter staat daar op het programma. Met Nederlanders natuurlijk. Anis Das, Lotte van Beek en Jorien Ter komen in actie. En de ploegenachtervolging bij de mannen gaat van start... te beginnen met de kwalificaties. Dankjewel voor je update. Gio Lippens vanaf de winterspelen. BNL op zaterdag. Margreet Spijker. Goedemiddag. Een speciale gast morgen in de Leednaars editie van WNL op zondag. Dit keer is het ook de enige gast. Premier Mark Rutte schuift dan aan bij mijn collega Riek Nieman. Ik spreek straks met Riek over dat belangrijke gesprek. Zeker na het vertrek van minister Halbe Zijlstra. En WNL-beslaggever Leon Mastik blijft voor ons op de huishoudbeurs. Waar hij net dus meldde dat er robots te koop zijn die ramen zemen. Nou, daar willen we meer van weten. Uh, wilt u meepraten? Dan, uh, dan kan dat natuurlijk ook. Trouwens, is het is wel leuk om even te laten horen wat destijds, in 1965, de nieuwste huishoudelijke uitvinding op die beurs was. Huisvrouwen hebben ongeacht hun leeftijd belangstelling voor hun vak. En de Amsterdamse huishoudbeurs bood onder de A van het alfabet... meteen al de afwasmachine, die mensen met een grote vaat... het werk zeer kan vergemakkelijken. Nou, en niet alleen de vrouwen, manlief is er ook heel blij mee. Nou, dus straks meer over de huishoudbeurs, dat is duidelijk. Twitter mee als u mee wilt praten, via hashtag WNL kan dat... of via apenstaatje WNL op zaterdag. Ik heb twee mensen in de studio die een, een, een grote eer kregen... beste raadslid te zijn. En er kan natuurlijk altijd maar één de beste zijn. Dat was Jan Paternotte van D66, destijds. En Anne Kuik van het CDA zat hem op de hielen, maar werd net tweede. Maar voordat we het daarover gaan hebben... wil ik nog even iets anders aankaarten. En dat gaat dan met name even over een voorstel van de Kamerlid. Inmiddels Kamerlid, allebei zijn het Kamerleden... maar daarover ook straks meer. Jan Paternotte van D66, een nieuwtje van vandaag... Bedrijven die uh, Groot-Brittannië verlaten vanwege de brexit... zoeken naar alternatieve plekken om zich te vestigen in Europa. En Nederland doet minder dan Europese concurrenten... om bedrijven hierheen te lokken, zo meldt de Telegraaf. En nu is daar het voorstel van uh, Kamerlid Jan Partenotter van D66... zet het Koningshuis in. Want dat gebeurt nu niet... Nou, dat gebeurt uh, misschien wel te weinig. Ja, want het koningshuis, uh, de koning hoeft zich nu niet meer bezig te houden... met het formeren van regeringen en zo. Daar staat hij nu helemaal buiten dankzij D66, mede. En dat vinden we ook heel goed. Dus die heeft nu tijd over. Nou, laat hem dat inderdaad inzetten, ook voor de Nederlandse economie... Zorgen dat er meer banen hier naartoe komen. Want uiteindelijk is die brexit voor ons ook niet goed. Groot-Brittannië is een belangrijke handelspartner. Dus we hebben het ook nodig dat er wat van die banen... uiteindelijk naar Nederland komen, ter compensatie ook. Ja, op zich wel opmerkelijk dat juist D66 dit voorstel doet. Want niet de meest koningsgezinde partij. Nou, ik denk dat het juist heel logisch is. Want een partij als het CDA vindt dat de koning zich... veel meer bezig moet houden, ook met regeringszaken. Nou, wij zijn voor een ceremonieel koningschap. Dus waarin de koning zich niet bezig hoeft te houden met politiek. En dus tijd over heeft voor bijvoorbeeld dit soort handelsmissies. Ik zie een schalkse glimlach bij je, Anne Kuik. Ja, ja, het is natuurlijk belangrijk dat we de kansen pakken... Uh, ook bij die brexit, dat zegt uh, staatssecretaris Mona Keijzer natuurlijk ook. En ik ben blij dat D66 ook het belang ziet... van die bijzondere positie uh, van het Koningshuis. En uh, het zou ook heel mooi zijn als we dan uh, de majesteitsgernis... gewoon in het strafboek laten staan. Want ze hebben inderdaad een belangrijke uh, positie... ook voor nou ja, uh, zulke internationale uh, verbanden. Ja, ik dus ik zou zeggen. Um, ja, waardeer ze ook en uh, zorg ervoor dat we die bijzondere positie ook goed behouden. Kan uh, koning Willem-Alexander iets beter dan, dan premier Rutte bijvoorbeeld? Nou, de Britten zijn natuurlijk gewend aan het hebben van een koning of een koningin. Eigenlijk nu al bijna 60 jaar, meer dan 60 jaar een koningin. Dus Ze kennen dat koningshuis en Mark Rutte zit er al best lang, acht jaar. Maar voor de Britten is dat natuurlijk helemaal niks. Die zijn gewend aan een, een, een koning of koningin die er tientallen jaren zit. Nou, Willem-Alexander zit er inderdaad nog wel enige tijd. Dus die heeft inderdaad die stabiliteit uh, te bieden. Um, en ik denk dat wat, wat wij ook nu inmiddels hebben, net als in Engeland, een heel ceremonieel koningschap. Wat vooral een symbool is en eigenlijk niks meer met politiek te maken heeft. Dus dat lijkt op elkaar. Oké, okay. dank. Is er trouwens nog een bedrijf waar je specifiek aan denkt? Van, nou, dat zou het eerste bedrijf moeten zijn wat we zeker naar Nederland moeten halen. Nou, waarschijnlijk niet uh, de grote banken, omdat die vanwege de, de strenge regels op bonussen uh, wat minder geïnteresseerd zijn. Ik denk vooral aan andere bedrijven. Uh, het is bijvoorbeeld heel erg mooi dat het Europese medicijnagentschap... met een paar duizend banen, dat die naar Amsterdam uh, gaan komen vanuit Londen. Uh, en misschien ook wel bedrijven die ook in de medische industrie zitten. Goed. Nu het onderwerp waarvoor u beiden bent, bent uitgenodigd. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. En lokale politici die zouden het verdienen om in het zonnetje gezet te worden. En daarom organiseert het campagnebureau BKB samen met de Volkskrant en omroep WNL. Dat is toch wel een bijzondere combinatie. Een competitie. Beste raadslid. En u kunt uw stem uitbrengen ook op besteraadslid.nl als u zich geïnspireerd voelt hierdoor. Dus nou, u beiden was winnaar. Jan Paternotte werd nummer één. Toen bij D66 uiteraard en Anne Kuik van het CDA was nummer twee. Uh, maar ja, ineens uh, Kamerlid, want dat is dan uh, de vervolgstap. Als je het zo goed doet als Raad, ja, ja, wegwezen. Ja, nou, naar Den Haag. Dat, dat zou wel heel mooi zijn natuurlijk, dat, als dat de oorzaak uh, was geweest. Dat maar, is dan de beloning. Um, ja, nee, uh, Jan heeft uh, het gewonnen in 2010. Ik heb meegedaan aan uh, uh, de wedstrijd in 2014... En Ron Meijer is toen nummer één geworden. En um, ja, het is gewoon een hele eer natuurlijk om die titel te krijgen. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar toch, ik krijg een beetje het gevoel van uh, Jubilair League versus Eredivisie. Maar zo wordt dat misschien lokaal ook wel over gedacht, dat weet nou, ik niet. Wat, wat het meer is, ik zat op zich, had ik al bijna acht jaar in die gemeenteraad. Dus, nou, als dat is wel weer morgen. Als je man tot het meubilair gaat behoren, dan moet je ook... Uh, sommige mensen zeggen ook, Jan, moet je niet eens weg. Um, maar waar ik ook wel tegenaan liep, was dat er best wel dingen zijn... die je dan in de gemeente wil regelen, waarvan je denkt... dat kunnen wij als stad of dorp best zelf bepalen, maar dat het toch niet mag. Uh, bijvoorbeeld het reguleren van teelt, maar ook de vraag... is er wat meer Engelstalig onderwijs in Amsterdam mogelijk? Ja, dan uh, zei de burgemeester tegen mij, meneer Paternotte... ik zou het ook graag willen. Um, ja, dan moet u naar Den Haag om dat te regelen. En op een gegeven moment ga je dan ook uh, naar Den Haag. Maar ook wel met dat idee, en die dat Anne dat ook heeft... dat we weten dat in die gemeenteraden heel veel mensen zitten... die de stad of hun plaats echt goed kennen en die ook best goed voor die gemeente kunnen bepalen wat daar goed is. Ja, dus eigenlijk is het een hele goede stap... dat je precies weet wat nodig is... Vanuit de rijksoverheid om het in, in de gemeentes makkelijker te maken. Ja. Was dat ook voor jou een, een of uh, u moet ik eigenlijk zeggen? Ja, zeg ja, maar, je, zeg je, maar Jor. Uh, ja, <laughs> Maar ja, Anne Kuik. Wat is een, een, een voorbeeld die uh, jou het meest is bijgebleven van waar, wanneer je dacht, nou, ik moet er wel naar Den Haag, daar kan ik toch uh, iets meer zo nou, aan de dijk zetten? Kijk, um, toen ik afscheid nam in de gemeenteraad, toen had ik tien jaar al op het gemeentehuis gewerkt. Um, Zeven jaar als volksvertegenwoordiger en drie jaar als fractieassistent. En ik bedacht me, dat is een derde van mijn leven. Dus op een gegeven moment is het ook goed om een volgende stap te zetten natuurlijk. Maar uh, wat ik zag bij wetgeving... is dat het uh, bijvoorbeeld bij het prostitutiebeleid... Uh, duurt het heel lang voordat die landelijke wetgeving... echt uh, nou ja, doorstroomt, geïmplementeerd wordt. Dus wij hebben in Groningen hebben wij bijvoorbeeld de leeftijd van 18 naar 21 uh, gebracht. Dus soms is het zo dat je lokaal nog eerder iets kan regelen dan landelijk. Um, en de voorbeelden die Jan gaf, het kan natuurlijk andersom ook zijn... dat je um, in je gemeente wat wil regelen... wat landelijk een punt is waar je wat aan kan doen. Bijvoorbeeld de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Als je ziet dat een heleboel jonge mensen... toch heel moeilijk een vast contract kunnen krijgen... Ja, dat is wel problematisch. En daarvoor moet je naar Den Haag om, om het daar te regelen. Dat kun je niet op gemeentelijk niveau. Dus um, ja, zo zijn er van verschillende kanten uitdagingen... om Nederland een beetje mooier te maken. En um, nou, dit was voor mij ook een mooie stap om uh, weer verder te gaan. Ja, dus eigenlijk dat wat aan ervaring is opgedaan binnen de Raad... Uh, nu dus in uh, politiek Den Haag. Helemaal niet zo, zo raar. Is er een heel groot verschil met het kamerwerk? Ja, zeker. Alleen al het feit dat Anne komt uit Groningen. Dat is natuurlijk 2,5 uur van Den Haag af. Je, we zitten daar dagenlang elke week in Den Haag. En dan mag je eigenlijk bijna niet eens het gebouw uit. Omdat er elk moment wel die bel kan gaan. En dan rent iedereen naar de zaal om te gaan stemmen. Ja. Dus we mogen daar niet weg. Nou, in de gemeente weet ik nog dat ik heel vaak een mailtje kreeg en dacht... Wat interessant, er zijn problemen op die school. Ik stap op de fiets, ik ga er naartoe. En dat kan nu veel moeilijker. Dan moet je echt zeggen, van, dan ga ik een vrijdag helemaal vrij plannen. En dan ga ik erop af. Dus ik ben laatst bijvoorbeeld een hele dag in Groningen naar het vliegveld... en vluchtelingen geweest. Maar ja, dan, dan is dat bijna een heel soort project eh, om het land in te gaan. Dus het is inderdaad echt een beetje een kaastolp. En je moet wat meer je best doen om te zorgen dat je buiten komt. Ja, op de maandag en de vrijdag um, kunnen we het land in om werkbezoeken te doen... Maar dinsdag, woensdag, donderdag zitten wij toch echt uh, in die kamer te vergaderen... maar ook daar afspraken te maken om mensen uh, te horen. Want we hebben 76 zetels, die coalitie. Dus je moet ook echt aanwezig zijn. Het kan niet zo zijn dat ik in de trein naar Groningen zit... en er wordt gestemd. Ja, dan is er dus geen meerderheid meer. Dus uh, voor ons, uh, het is wel een andere setting. Eigenlijk niet te vergelijken als ik dit uh, mag mm, ja, aan, aan de andere kant, het politieke werk is eigenlijk wel hetzelfde natuurlijk... Dat dan toch weer wel. Ja. Uh, het, uh, het vak van, van raadslid, wordt dat onderschat? Ja, ik denk het wel. Uh, maar het wordt vooral onderschat van buiten. Want het zijn mensen die echt wel heel hard werken. Uh, en ook heel veel moeten doen. En vaak, er ja, dat, dat is laatst ook een artikel van een raadslid. Die zijn een raadslid heeft geen sociaal leven. Nou, uh, misschien voor sommigen wat overdreven. Maar het zijn inderdaad wel mensen die er behoorlijk <lacht> wat voor moeten opofferen. Vaak ook niet voor heel erg veel geld. Uh, ze kunnen daar één dag van minder voor werken, bijvoorbeeld. Dat is inderdaad dus, ja. een voordeel van Kamerlaten. Dat het wel heel belangrijk is voor, voor een stad of dorp... dat je gewoon een hele goede gemeenteraad hebt. Ja. En je, ja. ziet, je ziet dat partijen het ook moeilijk hebben... om genoeg mensen te vinden... om raadslid te willen zijn in, in hun gemeente. Dus ja, um, het is goed dat, dat ze ook waardering krijgen. Um, bij de laatste gemeenteraadsverkiezing... ging bijna 30 van de stemmen naar lokale partijen. Deze partijen zijn dus wel razend populair... maar kampen ook met grote problemen. Het is ontzettend lastig om goede kandidaten te vinden. Wij kunnen niet putten uit een grote achterban... zoals bijvoorbeeld landelijke partijen hier, de SGP. Uh, wij moeten knokken voor elke kandidaat en dat valt niet mee. Het is heel zuur als kleine partijen zoals onze partij het niet redden voor een nieuwe gemeenteraadsperiode. Um, we willen juist voorkomen dat de gevestigde partijen, de grote landelijke partijen, lokaal hier de dienst uitmaken. Omdat wij van mening zijn dat een, een goed functionerende raad gebaat is bij een sterke oppositie. Twee weten er meer dan één uiteindelijk. En als een partij als alert wegvalt, dan is dat naar onze mening een gemis voor de lokale uh, politiek en democratie. Ja, het is dus heel uh, belangrijk uh, vinden mensen dat er ook lokale partijen zijn. Vinden jullie dat zelf ook? Terwijl ja. je toch voor D66 en CDA Ik, staat? Kijk, iedereen is na natuurlijk lokaal als kandidaat. Het zijn mensen, uh, he, CDA, D66, VVD, uh, PvdA. Het zijn allemaal lokale kandidaten. Uh, bij een, een partij die ook landelijk opereert. Dus... Um, ja, ik denk dat dat het belangrijkste is. En dat is dat ook... ooit een spagaat? Dat je denkt, oké, okay, een partij, nou, landelijk vinden ze dit... dus ik moet dit hier ook uitstralen. Is dat wel eens een spagaat geweest voor jullie beiden? Nou ja, dat, ik bedoel, je bent samen natuurlijk één, één merk bijna. Dus dat, dat mensen denken dat inderdaad de CDA dat dat dan één... Klont uh, mensen is die allemaal hetzelfde denken. Maar ik denk dat maar het grote dat voordeel... toch helemaal niet? We zijn allemaal opgevoed uh, om individueel te, te zijn. Nou, en zeker te... D66'ers zijn enorm uh, individueel uh, als het erop aankomt. <laughs> uh, maar ik denk dat het grote voordeel ook wel is... dat uh, uh, ja, D66'ers in het hele land die kunnen mij natuurlijk veel, heel makkelijk even bellen... om te zeggen, dat uh, van komt er nou een vliegroute van Vliegveld Lelystad over mijn gemeente? Uh, ja, uh, wat, heel belangrijk uh, wat punt. Wat kunnen jullie doen aan de winkelopeningstijden? Dan kunnen ze altijd een Tweede Kamerlid makkelijk bereiken. En die hebben gewoon sneller invloed. Nou ja, nu heb je heel bent, goed, heb je dat goed, netwerk niet. goed voorbeeld te pakken. In Lelystad, uh, of daar nou, noem ik Dalse. zijn ze helemaal niet blij met dat vliegverkeer. Terwijl landelijk uh, ja, wordt die urgentie wel gezien van nou, nu moeten we echt uh, een, een nieuwe luchthaven hebben, anders komt er een heel groot probleem. Dat blijft toch wringen. En en toch is het wel heel fijn dat je ook een partij hebt die daar landelijk zit, dat je ook met elkaar in gesprek kan. Over, want als je bij een lokale partij zit... dan mis je toch echt uh, die schakel uh, naar het landelijke. Okay. Dus de lijnen zijn wel kort. Goed, en, uh, in ieder geval uh, is dit uh, gesprek bedoeld om uh, u te laten stemmen. eigenlijk. Dus we mogen u meeluisteren. www.besterraadslid.nl Omdat het zo belangrijk is om de raadsleden uh, de eer te geven... die ze verdienen voor al het werk. Straks is uh, de gemeenteraadsverkiezing. Ik ben uh, heel benieuwd ook, uh, wat daar de uitslag van is. Dank, beiden. We gaan zo uh, naar een uh, uh, economisch onderdeel in deze uitzending. En ik wil vast een vrachtwagenchauffeur laten horen. Marco Hogenboom uit de nieuwste aflevering van een televisieprogramma... Stand van Nederland. Want we gaan het hebben over een van de grootste frustraties... van de Nederlandse weggebruiker, de monsterfielen. En hoe we daar dan op inspelen. Als we hier al stilstaan, dan is uh, er wel een ongeluk, uh, is een ongeluk verderop gebeurd, denk ik. Tussen vier en, en zes weet je gewoon zeker dat je, dat je stilstaat. En dan, uh, ja, dan ben je een uurtje later thuis, of een half uur. Dat is uh, straks over de stand van Nederland. Het gaat uh, over de monsterfiles, maar ook over de booming-economie... en wat wij daarvan merken. En dan heb ik straks uh, in de studio ook Janneke Willemsen. En WNL-verslaggever Leon Mastic die is nog steeds op die huishoudbeurs uh, in de Rai. Leon, is het ook gezellig daar? Ja, zo, we hebben net zelfs gelachen. Ik stelde voor om even die catwalk op te gaan hier is. Ik denk, als ik de kans ooit in mijn leven heb, dan is het vandaag. Maar ik, heb, ik twijfel toch nog een beetje. Maar goed, het is tijd is aangebroken van een beetje uitpuffen. En er zitten dus dames lekker aan een ijsje aan de tafel. Goedemiddag dames. Goedemiddag. Uh, ik zie op uw karretje staan. Mario Massop, dat bent u? Ja, dat ben ik. Ja. U heeft een karretje en ik durf het bijna niet te vragen. Maar kunt u het eens openmaken voor mij? Uh, jawel, dat wil ik wel doen. Draai hem eventjes bij. Een mooi blauw karretje. Er gaan normaal denk ik de boodschappen in. Maar vandaag heeft u een meegenomen voor hele andere doeleinden. Wat heeft u allemaal aangeschaft? Uh, kleding en... en. Uh... Ja, maar laat, houd het maar even uit. Ik wil het zien. Ik ben benieuwd. Uh, ja, ja, ja, ja. We zien, hè? <laughs> Dus een uh, fijne broek. Uh, en uh, ja, voor de... Dat is volgens mij zie ik daar zo'n tas met allemaal van die aanbiedingen. Dan koop je, geef je een paar euro en dan krijg je allemaal. Ja, is het rommel? Wat, heeft ja, u er wat aan? Uh, nee, nee, er zijn best wel dingen in waar je zegt van, uh, oh, dat is leuk wel. Even proberen nieuwe dingen of zo uitproberen. Dus en voor de en, en, uh, oh nee, dat is een tas voor de hond. Hondenvoer. Dus. Met wie bent u nou vandaag? Ik ben met mijn zuster en een vriendin. Uh, heeft u ook al wat aangeschaft? Ja, een hele tas vol. Ja, maakt u hem ook Deze eens openjes? Vriendinspullen. Ja, geef haar maar de schuld. Ja. Chocola en een broek en een tas en uh, van alles. En nu begreep ik dat u helemaal uit de achterhoek bent gekomen vandaag met een bus hier naartoe en nu moet u tot zes uur nog de hele zaak uitzingen. Ja, nog een uurtje en dan uh, kunnen we naar de bus. Heeft u het gehad? Nee, nog niet. Het is wel slecht voor de portemonnee, hè, zo'n lange rit. Ja, dat is heel slecht voor de portemonnee. Heeft u uitgegeven? Uh, ik wil niet veel zeggen, maar. Um... Ja, de man luistert misschien ook. Uh, ik hoop niet dat de man luistert, maar zo tegen de 100 euro wel. <laughs> Kijk aan, dat wordt hier gewoon eventjes over de balk gesmeten. Maar ze hebben het wel gezellig, Margreet. Ik hoor het, na zoveel is dat niet hoor. Grapje. En uh, nou, <laughs> hopen dat hij niet luistert. Dankjewel, Leon. Tot later. Nou, maak het over en ik neem wat mee voor je. <laughs> ik uh, ben uh, toch wel heel benieuwd naar die robot die de ramen kan zijn, Moet ik eerlijk zeggen. Politieagenten die slachtoffer zijn van geweld... staan steeds vaker in de kou. De agenten worden begeleid door case managers van de politie... maar in twee jaar tijd daalde het aantal case managers... van 50 naar 11 nu. En zij kunnen het werk daardoor niet meer aan. En de politietop negeert hun noodkreten... zegt voorzitter van de Nederlandse politiebond Jan Struis... en hij spreekt daarom deze week de voorsmel in van Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Beste Mark, politiemensen staan 24 uur per dag klaar om hun burgers te beschermen. Maar wie helpt hen als ze hierbij, hierbij schade, letsel oplopen of anderszins in de problemen komen? 9000 meldingen per jaar van politiemensen die vaak niet geholpen kunnen worden. Ik hoor van jou en je kabinetsleden altijd warme woorden... over politiemensen en hun presteren. Laat ze niet in de kou staan als ze hulp vragen. Zullen we gelijk een fatsoenlijke CEO afsluiten? na jaren van bezuinigen? Dank je wel. Groetjes, Jans Ruijs. De voorzitter van de Nederlandse Politiebond die de voorzitter insprak van premier Mark Rutte. WNL op zondag ontvangt morgen een bijzondere gast. En wel. Onze premier Mark Rutte, hij schuift aan bij collega Rick Nieman in een speciale late night uitzending om 11 uur op NPO 1. En daarom spreek ik even met Rick. Goedemiddag. Hoi hey goedemiddag. Hoi. Bevalt het je allereerst late night in plaats van ah. zondagochtend? <laughs> <laughs> ja, nee, ik vind die zondagochtend ook wel heel erg leuk. Die doe ik ontzettend graag, omdat dat een, ja, een eigen tijdstip is waar wij zelf heel goed ons eigen, ons eigen ding kunnen laten horen... ons eigen geluid kunnen laten uh, klinken. Maar late is ook leuk. Ik bedoel, de, het was of niet uitzenden vanwege de Olympische Spelen... of late night, Nou, dan heel graag late night. Ja, dat snap ik. Heeft uh, de komst van um, onze premier iets te maken... met het vertrek van Halbe Zijlstra? Nee, het stond al gepland. We gaan het er uiteraard wel over hebben. We gaan het hebben over de hele afgelopen weken. Over het overlijden van Lubbers. En natuurlijk gaan we uitgebreid stilstaan... bij het, bij het vertrek van Zijlstra. En vooral wat dat met... Rutte doet, hoe hij erop terugkijkt, wat hij er zelf uh, van vindt... met hopelijk enige reflectie nu het een paar dagen geleden is. Uh, maar de afspraak om uh, dit te doen, die stond al. Nou, dan heb je weer mazzel, hè? Vorige keer dat hij aanschoof, <laughs> nou ja, ja, ook al. Ja. <laughs> nou ja, ja de, zo, in die zin... Die dingen, in de, in de, dingen, de, Bij voetballers zeggen ze, geluk ding je ook een beetje af. Hè? Nou, laten we het daarop houden. Hij is de enige gast, en dat is ongebruikelijk in dit programma zitten... altijd meerdere gasten, maar nu is hij de enige. Mm -hmm. Ja, we hebben ervoor gekozen om... Uh, het is toch de premier om hem een, een uur aan het woord te laten. Dat wil zeggen, we gaan in gesprek. Dus het is niet zomaar dat hij natuurlijk helemaal alleen maar aan het woord komt... zonder enige interruptie, in tegendeel. Maar we hebben wel afgesproken dat we gaan proberen er een wat ander gesprek van te maken. In die zin dat ik hem echt wil vragen naar zijn bewegingheden. Naar zijn rol, naar zijn beslissingen op belangrijke en cruciale momenten. Met andere woorden, het hele gesprek zou ik het liefst een beetje willen doen vanuit zijn... Optiek. Er dient zich een probleem aan, een crisissituatie en een, een, een wat dan ook. Hoe ga je daar dan mee om? Met wie overleg je, wat beslis je, hoe informeer je je... En uh, daar had hij wel oren naar, dat vond hij interessant. Dus uh, we gaan het uh, ook bijvoorbeeld vanuit die optiek hebben... over wat er dan met Celstra is uh, gebeurd. Wat doe je als premier, op welk moment, waarom, et cetera. Dus ik denk, als het een beetje meezit... dat dat wel een heel interessant gesprek op zou kunnen leiden. Zeker. Nou heb je Mark Rutte de premier... Uh, Mark Rutte VVD-kopstuk en je hebt Mark Rutte-mens. Ga je mm -hmm. al drie, op alle drie de <lacht> Mark Ruttes uh, je vragen afvuren of... Uh, Piekje, vindje. Nee, uit. toch wel. De, de, de, de, ja, dat is een goede vraag. Nee, we gaan de vragen afsturen op uh, Mark Rutte de premier. Uh, maar dan wel hoe hij als, als mens uh, die rol van premier vervult. Dus uh, kijk, we zijn in het verleden bij andere interviews met hem uh, uitgebreid. Uh, vragen gesteld over zijn. Ik noem het zelfs over zijn seksuele voorkeur. Over het feit dat hij vrij is dat hij, gezellig zat, hij daar nog steeds wat hij daarvan vindt, dat was ik niet van plan te gaan doen. Ik wil echt kijken hoe hij omgaat met de belangrijke zaken... die er spelen of recentelijk gespeeld hebben. Precies. Ik vind het zo mooi dat hij zichzelf zo makkelijk voor gek zet. Bijvoorbeeld met deze uitspraak deze week. Mijn politieke carrière is een aaneenschakeling van verkeerde inschattingen. Dat is heel slim, hè, om zoiets te zeggen. Nou, ik las in een van de kranten dit weekend... want daar ging het natuurlijk ook weer veel over, uh, over de premier... dat hij uh, heel goed is in het klein maken... of het, uh, het, het wat van hele grote zaken. Dus als je dit, hij zei het lachend tijdens het debat... als je dit zo zegt, ach jongens, mijn, eh, een inschattingsfout... Mijn, mijn hele carrière is een aaneenschakeling van inschattingsfouten... dan lach je het een beetje weg, dan maak je het kleiner. Aan de andere kant is dat ook een beetje gevaarlijk natuurlijk in die zin... dat uh, je bent premier en je moet ook wel tegen serieus antwoord geven. Zeker. Om nou we het uh, niet goed gaan. We, je hebt ons heel nieuwsgierig gemaakt. We gaan zeker kijken. Speciaal leed naar het uitzending van WNL op zondag. 11 uur s'avonds op uh, NPO1. Dankjewel, ja. Rick. Mijn tijd zit er bijna op, want we gaan zo okay, naar het zeker. einde van het uur. Nou, Tot, uur. uur. Tot straks. NPO Radio 1. Beleef de lente gaat weer van start. Uren kijkplezier met onder andere de bosuil, de slechtvalk en de ooievaar. De camera's in de nestkasten van de broende vogels gaan weer aan. Govert Schilling weet als geen ander wat er dit jaar in de sterren geschreven staat. Op 27 juli is er een hele mooie totale maansverduistering zichtbaar. En wie centen in het kraansvlak? Wat heeft tien jaar grazen opgeleverd? Ze schrapen als het ware, want die hebben alleen aan de onderkant tanden. Dus die schrapen zeg maar van onderaf naar boven toe. Morgenochtend van 7 tot 10 Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Vanaf 2018 door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. Als je met z'n drieën naar een klus moet... kan je natuurlijk een van je collega's in de laadruimte meenemen. Kijk uit, Bob. Hobbel. Oh. Howdy. Bob. Of je kiest voor Citroën Berlingo met maar liefst drie zitplaatsen. Moment Suprem Pro bij Citroën. Tijdelijk Citroën Berlingo Economy uitvoering met 1000 euro voordeel. En financial lease van 5 jaar met 0% rente. Kijk op Citroën.nl Citroën. Ze zeggen, je bent zo oud als je je voelt. Dat geldt ook voor je gehoor. Dankzij Beter Horen is mijn hoorfitheid er behoorlijk op vooruit gegaan. Ontdek hoe fit jouw gehoor is tijdens de weken. Doe nu de check op BeterHoren.nl Bij zeetours zeggen we vaak tegen elkaar... het gaat niet alleen om cruisekennis, maar ook om mensenkennis. Dat is namelijk wat je nodig hebt als je precies die cruise wilt boeken... die helemaal bij iemand past. Dat is ons zelfs gelukt bij mensen die dachten... een cruise? Nooit van mijn leven. Dus, daag ons gerust een beetje uit. Want niemand weet zoveel van cruisen als zeetours.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 Goedemorgen mevrouw de Vries. Deze week heb ik voor u heerlijke maaltijden uit de Hollandse keuken. Met Appetito eet ik elke dag een gevarieerde maaltijd. En daar hoef ik niet eens voor in de keuken te staan. Ontdek het gemak van Appetito. Vraag een proefpakket aan op appetito.nl. Vijf maaltijden voor 1995. Mm, appetito. Nu we als Incentra wat bekender zijn... krijgen we mailtjes zoals van Harry 41... die de hype rond die Internet of Things niet snapt. Harry... The Internet of Things is achterhaald. Tegenwoordig spreken wij liever van the Incentro of Things. Incentro, een IT-bedrijf.